Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn vele miljarden nodig voor de wederopbouw van de Gaza-strook... zegt de VN-coördinator voor Humanitaire Hulp en Wederopbouw in Gaza, Sigrid Kaag. Ze roept de internationale gemeenschap op om de Palestijnen te steunen. Bijna alles is vernietigd in Gaza, benadrukt Kaag. En daarom zal er heel lang veel geld nodig zijn. Het zou kunnen oplopen tot wel 100 miljard dollar. Het leger van Soudaan heeft minstens twee keer chemische wapens ingezet tegen de paramilitaire groep die strijdt om de macht in het land. De wapens werden volgens de New York Times ingezet in afgeledige gebieden in Soudaan. Amerikaanse functionarissen zijn bang dat wapens binnenkort ook gebruikt kunnen worden in dichtbevolkte delen van de hoofdstad Khartoum. Sinds april 2023 is er in Soudaan een bloedige burgeroorlog gaande tussen het regeringsleger en de RSF-milities. Rijkswaterstaat is begonnen met het ruimen van zo'n 40 afgedankte bootjes op het IJsselmeer en Markermeer. Het zijn plezierjachten die daar volgens Rijkswaterstaat zijn gedumpt. Een deel daarvan is ook gezonken. Van wie de bootjes zijn is niet bekend. In het centrum van het Brabantse Maarheze is een alcoholverbod ingevoerd. Er mag niemand meer alcohol drinken of open flessen en blikjes met drank bij zich hebben. Het verbod komt een dag nadat de NS had gedreigd om niet meer te stoppen in Maarhezen, vanwege de aanhoudende overlast van bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Dit alcoholverbod staat daar los van. Het geldt ook niet rond het station van Maarhezen, want dat ligt buiten het centrum. Het weer, ook vannacht kans op mist. Het kolt af naar zo'n 0 tot min 4 graden. Morgen op veel plekken grijs, met een kleine kans op wat zon...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 on for To love you baby Enough, if you Well, it's bullshit and you know it so well yeah.